10 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. De tweede voortvluchtige in Heerenveen is opgepakt door de politie. De man werd vanochtend vroeg vlakbij schaatshal Tialf gearresteerd... naar tips van inwoners. Hij reed gisteren, samen met een andere verdachte... in een auto met gedoofde lichten. De politie wilde de wagen controleren... maar nadat de agenten waren uitgestapt... ramde de auto de politiewagen en reed weg. Agenten beschoten daarop de wegrijdende auto... De wagen werd later met bloedsporen aangetroffen op een industrieterrein in de buurt van het TIAF stadion. Gisteravond werd de eerste verdachte aangehouden. Hij was gewond. Australië gaat op 7 september naar de stembus voor een nieuw parlement. Premier Rudd heeft deze datum bekendgemaakt. De belangrijkste thema's zijn waarschijnlijk de belasting op de uitstoot van CO2 en de slechte economie. Met name de CO2-tax is niet populair in Australië. De maatregel leidde in 2010 onder meer tot het vertrek van Rudd als premier. Sinds de verkiezingen van dat jaar is er in het Australische parlement... geen meerderheidscoalitie te formeren. Julia Gillard werd toen premier, maar na een interne partijcrisis... werd Rudd een paar maanden geleden opnieuw premier. China importeert geen babymelkpoeder meer uit Nieuw-Zeeland en Australië... vanwege de vondst van een gevaarlijke bacterie. Het Nieuw-Zeelandse zuivelbedrijf Fronterra maakte gisteren bekend... dat babymelkpoeder en sportdranken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 Al snel vallen steeds meer hersenfuncties uit en is het op jonge leeftijd fataal. Help ons om onderzoek te doen naar een medicijn. SMS nu bied naar 3669 en steun ons eenmalig met 3 euro. Bedankt namens alle beddenkids. Erik de Zwart, ambassadeur bietbetten.com. Goedemorgen, welkom bij Lekker Weg in Eigen Land. Dit weekend is het weer Plas d'Arie op het Groothoofd in Dordrecht. Een stukje Montmartre in eigen land met muziek, openluchtfilm en twee dagen diverse kunstenaars. Kom genieten vanaf het terras en kijk je ogen uit. Kijk op plasd'Arie.nl Kom dit weekend naar de internationale oldtimer -dagen in Tilligte, Twente... ...en geniet van dit schitterende evenement met een lach naar het verleden. Volop oldtimer -auto's, motoren, tractoren, stoommachines en nog veel meer. Doorlopende demonstraties voor jong en oud. Kijk op alltimerdagen.nl. U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl. Dit was lekkerweg in eigen land. SMS nu Bied naar 3669 en steun ons eenmalig met 3 euro. Erik de Zwart, ambassadeur Biedbetten.com.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij OVT. Alweer halverwege de zomer. En ook halverwege de zomerserie die u straks kunt horen over... zieners, profeten en genezers van eigen bodem. In deel 5 vandaag gaan Jos en ik met onze gasten in gesprek... over Laurens Voorthuizen. Beter bekend als Lau de palingboer profeet, schrijver en prediker van even indrukwekkende... als ogenschijnlijk warrige godsdienstteksten... had Lauw op een goed moment duizenden aanhangers... waaronder vooral heel veel vrouwen die volledig in de ban van hem raakten. Deze zogeheten Lauw-mensen zagen de marktkoopman als god zelf... en dus kon hij niet sterven. Hoe het uiteindelijk met hem verging, dat hoort u dus zo dadelijk. Na elf uur duiken we weer in de geschiedenis van de sport... met de vraag hoe die is beïnvloed door onmisbare attributen... Vandaag bijvoorbeeld de spectaculaire verandering en groei... van de hippische springsport dankzij verbeterde hindernissen. Met onder andere aan het woord olympisch kampioen Piet Rijmakers. En we sluiten af met Russische aarde, Hollandse dromen. Rusland door Nederlandse ogen. Een achtdelige zomerserie van Hans Olink over Nederlanders... in tsaristisch Rusland en de Sovjet-Unie. Geselecteerd uit zijn vele gemaakte documentaires... over de Russische geschiedenis van de vorige eeuw, vandaag... Russische herfst. De verdwijning van de Nederlandse ingenieur Wim de Wit in een gulag van Siberië. Maar voor dat alles nemen we u mee naar 4 augustus 1952. Vandaag, 63 jaar geleden. In Schaarsbergen bij Arnhem staat Europa's grootste bunker... die daar in 1942 door de Duitsers werd gebouwd. Het enorme grijze gevaarte met zijn 3,5 meter dikke muren... was tijdens de bezetting het centrum van het Duitse radarnet... Bij de capitulatie vernietigden de bezetters de gehele apparatuur. De bunker zelf bleek echter niet zo gemakkelijk uit te radieren. Hij werd alleen hier en daar wat beschadigd. Zelfs een V1 die door Canadese troepen bij wijze van proef in de bunker tot ontploffing werd gebracht, richtte alleen schade aan het interieur aan. Nu, zeven jaar na de oorlog, heeft deze bunker een vreedzame bestemming gekregen. Het Algemeen Rijksarchief heeft in deze betonnen vesting onderdak gevonden. De bunker, waarvan de bouw destijds 50 miljoen gulden heeft gekost... zal als bergplaats van het Rijksarchief toch steeds een herinnering blijven... aan de jaren 40 tot 45. Weer een prachtig fragment uit het Polygoonjournaal. Dit keer van 4 augustus 1952, dus 63 jaar geleden vandaag... over die Diogenesbunker in Schaarsbergen... die tijdens de oorlog door de Luftwaffen werd gebruikt als commandocentrum. Waarom en hoe die bunker is veranderd in de plek voor het Nationaal Archief... dat gaan we horen van Paul Brood van het Nationaal Archief. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, in dat fragment wat we net hoorden... Um, zou de bunker altijd en eeuwig een eeuwige herinnering blijven aan de oorlog. Uh, nu is het de plek van het Nationaal Archief. Zien we nog steeds die oorlog daar? Uh, ja, die zie je natuurlijk nog steeds wel. Alleen al het feit dat dat die gigantische blok beton, dat, dat uh, bij Schuisbergen uh, ligt zo'n beetje achter de bomen verscholen, uh, dat herinnert al aan. En er is volgens mij geen bunker zo groot in Nederland geweest als die uh, enorme bunker met dat uh, inderdaad 3,5 meter dikke muren. Uh, en als je binnen bent dan kun je hier af en toe nog wel eens wat inscripties, Duitse inscripties uh, tegenkomen. Dus wat dat betreft klopt. Zoals? Ik, ik weet geen, het is voor mij zelf al wat langer geleden dat ik geweest ben... maar ik weet dat er inderdaad nog wel eens wat, wat termen staan... of niet rauwen en zo, dat soort kreten. Ja, ja. Um, nou is die in 1942 gebouwd voor ja. 50 miljoen, begrijp ja. ik. Ja. Uh, waarom in Schaarsbergen? Uh, de Duitsers hebben in 1942 het vliegveld delen... en uh, dat ligt er vlak achter en die bunker gebouwd... als inderdaad als het luchtcommandocentrum voor het uh, Nederlandse gebied, uh, Noord-België... Het roergebied en ook de aanliggende strook van, van Duitsland. Uh, uh, waarom ze precies die plaats gekozen hebben, weet ik niet, maar die, dat leek ze in ieder geval een mooie centrale, centrale plek. En uh, uh, het zou wel echt... centraal gelegen zijn voor de vliegtuigen die overkwamen om te bombarderen, was dat Ja, het? precies. Je ja, ja. kon zo uh, in ieder geval goed zien uh, waar de geallieerde bommenwerpers vandaan kwamen. En daarvoor was dat centrum ook ingericht om uh, uh, als de bommenwerpers uit het westen kwamen... om daar dan uh, jachtvliegers uh, de lucht in te sturen en ze aan te vallen. Weet u precies hoe het werkte dan als commandocentrum? Kwamen daar signalen binnen van radarposten? Ja, ja, ik wat ik. Uh, er is gelukkig wat een en ander onderzoek naar gedaan hoe dat werkte. Er zaten uh, een hele groep uh, jonge Duitse meisjes uh, die, uh, die, uh, in, uh, die heette dan ook Luftnachtrichtenhelferinnen uh, En die uh, haalden alle informatie uit alle mogelijke plekken haalden ze binnen. En die werden dan uh, centraal uh, opgeslagen en, en verwerkt op een groot scherm wat daar in, de, in het midden van die, van de bunker was, uh, was neergezet. En ze konden ze precies zien waar alle heen gingen, waar ze vandaan kwamen, waar ze waren. En konden kon er tegenactie genomen worden. Nou is er is één zinnetje in het fragment wat we net hoorden... wat ik niet helemaal begrijp. Bij wijze van proef zouden de Canadezen een V1 op dat ding hebben afgevuurd. Ja. Zonder resultaat. Maar bij wijze van proef... Ik neem aan dat als die bunker een commando-post is geweest tijdens de oorlog... dat de galleerden hun uiterste best hebben gedaan om hem kapot te schieten. Nou, Sterker nog, de Duitsers hebben hem zelf al uh, vernield... toen ze in uh, 17 september 1944 uh, het commandocentrum verlieten... omdat uh, door oh, de operatie Market Garden toch wat in de nauw kwamen... hebben ze hun hele centrum ver verplaatst naar Duisburg... en hebben ze zelf die grote zaal waar dat commandocentrum was... hebben ze zelf En ik denk dat uh, daarna de Canadezen nog eens geprobeerd hebben... om, uh, om okay. te kijken hoe sterk het was en om uh, hem nog een keer te vernielen... maar dat schijnt dus is inderdaad niet gelukt te zijn. Dus na Market Garden was er niks meer van over? Konden nee, ze ook niet eigenlijk, terugkeren? Eigenlijk is hij maar twee jaar gebruikt. Het dus uh, is van 1942 tot 1944. En september 1944 is hij verlaten en uh, niet meer door de Duitsers gebruikt in ieder geval. En is dat ook de reden waarom die na de oorlog... Want ik kan me voorstellen, er staat een prachtige bunker, 50 miljoen... dat ja. ons eigen leger daar ook wel belangstelling voor gehad. Of was die dusdanig beschadigd dat die niet meer daarvoor kon functioneren? Nee, zeker de, het ministerie van Oorlog, hè, zo heette dat toen, die had zeker belangstelling. heeft er ook een mijnopruimingsdienst in gehuisvest de eerste jaren, maar uh, nee, goed, ook het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, zo, zoals je weet toen heette, had de belangstelling voor, omdat er toch behoorlijk nood was om uh, ruimte nodig om archieven op te slaan. En, uh, nou, van de eerste jaren na de oorlog, zo tot 1950 is er wat strijd geweest tussen oorlog en OKW over de bestemming van de bunker, maar uiteindelijk is er een soort compromis gevonden dat beiden daar gebruik van kunnen maken. Maar feitelijk had in 1952 was het in 1952 al zover dat het goed ingericht kon worden als archievenwaarplaats. En wat voor soort archieven zijn er naartoe gegaan? Er zijn eigenlijk alle archieven van het Rijk die op dat moment nergens anders terecht konden komen. Die zijn daar neergezet. Dat zijn heel veel archieven uit Den Haag, van de centrale regeringsorganen. Maar ook uit andere provincies zijn er archieven neergezet. En dat is eigenlijk, ja, afgelopen 60 jaar is dat zo gebleven. En, uh, en als er dan in Nederland nieuwe archiefgebouwen neergezet werden, dan uh, kon er weer wat uit. Maar dan kwamen er al spoedig weer andere archieven in, omdat ja, de overheid vormt natuurlijk steeds meer uh, archieven met steeds grotere lengte. En die moeten toch in ieder geval voor een bepaalde tijd bewaard worden. En dan zijn die 3,5 meter dikke muren, zijn die nou oh, ja. juist... Wel of niet goed voor, ja, ik bedoel, het is veilig, je kan er niet naar binnen, maar er zijn ja. allerlei voorwaarden waaronder je spullen moet bewaren. Is dat ja. dan weer, lijkt me koud, vochtig? Is dat nou, goed? oké, de voorwaarden zijn over het algemeen uh, constante temperatuur en luchtvochtigheid. Een temperatuur van zo'n 18 graden, een luchtvochtigheid van zo'n 55 procent. En ik, ik herinner mij daar de. de, de een zinnetje van de Algemene Rijk vader in 1952, wat ik gelezen heb, en die zei van ja, het klimaat is zo prachtig, juist door die dikke muur, het is mooi koel uh, cool, en het is donker en het is niet te vochtig, dus hij was daar er heel erg tevreden over. En ook in later jaren is dat eigenlijk zo gebleven, hoewel we natuurlijk toen wel meer konden met dat klimaat. En zijn er nou hele bijzondere stukken die speciaal daar bewaard liggen? Nee, niet, specia niet speciaal maar het ging er vooral om de grote hoeveelheden archieven. Dus uh, grote hoeveelheden archieven uh, van instellingen die, uh, die veel archief produceren en die, uh, die niet zo gauw ergens anders ondergebracht konden worden. En in 1952 is er gelijk al 12,5 kilometer archief uh, neergezet, die elders in het land uh, opgeslagen was, maar natuurlijk op onverantwoorde wijze. En nu in Schaarsbergen toch wat betere plek kon krijgen. Het is niet de enige plek, geloof ik, die gebruikt wordt door het Nationaal Archief. Een uh, alle plek, uh, bunker. Uh, op dit moment wel, ja. ja. We hebben geen andere bunkers. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt toch ook een bunker? De Rijksvoorlichtingsdienst die heeft... Oh, daar... dat is natuurlijk niet het Nationaal Archief, ja. Nee, nee precies. Er zijn wel andere rijksinstellingen die, ja. dingen, die bunkers gebruiken. Zoals, ja. Er zijn voor de oorlog zijn er vier plekken, geloof ik, zijn bunkers gebouwd... om de kunst onder te brengen op verschillende plekken in het land. Uh, en die bestaan nog steeds, uh, die bunkers. Gelukkig, we weten nu alles over... De bunker in Schaarsbergen, die vandaag precies 63 jaar geleden in gebruik werd genomen. Paul Brood van het Nationaal Archief, hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Dan is het nu tijd voor de zomerserie van Jos Palm en mij over Nederlandse zieners, profeten en genezers. de palingboer is in het begin van de jaren zestig een begrip in Nederland. Hij verkondigt eerst Christus te zijn en later zelfs God. Of, zoals hij het zelf zegt, God is lauw, maar lauw is God niet. Als palingverkoper op de dappermarkt in Amsterdam... wint hij een aanhang van wel duizenden Lau-mensen die hem gaan vereren omdat hij ze zal redden uit de klauwen van Satan. Een vishandelaar die lauw aan het werk zag, formuleerde het iets anders. Hij lulde de dames de paling in de tas en de broek van hun kont... Veel boeiender wordt het niet in het nette Nederland... van de wederopbouw en de Koude Oorlog. De Lauw-verering bereikt zijn apotheose op een goed moment... in een huis vol met vrouwen die met elkaar aan het vechten zijn... om tegen een kale, dikke man met anderhalve tand... en een sigaar in zijn mond aan te mogen liggen. Ongetwijfeld zal dit een van de vrolijkste afleveringen worden... in deze serie over zieners, profeten en genezers over de marktkoopman als Messias. Ja, en over deze lauwe palingboer, de onsterfelijke vissen... naast God, de man zo glad als een aal. En op elke vraag een antwoord hebbend praten we met Wim Zaal... auteur van het boek Gods Onkruid over Nederlandse secten en messiassen. En, dat moet ook maar meteen even gezegd... een van de weinige nog levende, min of meer gewone stervelingen... die kan zeggen, ik heb hem lauw gezien. Klopt toch, Wim? Of ik een gewone sterveling ben, weet ik in dit programma niet. Maar ik heb hem nog gezien. Juist. Goed, verder bij ons aan tafel Ger Beukenkamp. Scenario schrijven en theater maken. Maakte in 1998 het stuk God, Palingboer. Gods, Palingboer moet ik zeggen natuurlijk. Voor het Amsterdamse gezelschap Toetsteen. En dan hebben we ook nog, en daarmee zijn we zeer vereerd... van het gezelschap Boy Hazes en Ineke Veenhoven. In het stuk spelen zij Lau en zijn vrouw Mien. En straks gaan ze een aantal malen aan ons bioloog laten horen uit het leven van Lau en Ming. Allen hartelijk welkom en laten we, voor we verder gaan, eventjes naar Lau zelf luisteren. Hebben uw ouders de oprichting van de Lau groep nog meegemaakt? Nee. Nee, de Lau groep niet. Mag ik even? Ja, je moeder Lau. Vader niet. Oh ja, maar toen was het nog geen Lau groep. met mijn moeder die is geweest is in mouden. Maar uw moeder heeft u nooit als God gezien, toch? Nee, nee, nee, als kind. En dat zou voor een moeder dat niet meevallen. Want uh, Maria kon amper Jezus als God zien, terwijl ze het wist. U voelt toch uh, ook wel als mens, gewoon een mens? Ja, zeker. Natuurlijk, kijk eens hier. Jezus voelde zich ook als mens... Want anders hadden ze hem nooit geen vraat en een wijnzuiper kunnen noemen. He? Ik zeg niet dat Jezus dat was, helemaal niet. Maar ze bekeken dat zo. Want als Jezus iets at, dan was het een vraat. En als Jezus een glas wijn dronk, wat toch het gewoonte was in die dagen, dan was het een wijnzuiper. Maar als de Joden vaatjes leeg dronken, ja, dat was niet zo slim. Maar dat ene glas wat Jezus dronk, snap je? Dat was zo erg. Ja. Kijk, en dat zijn dingen die heb ik ook beleefd. Ja, en dat was uh, Lauw de Palingboel en heel even zijn vrouw Mien... geïnterviewd in 1967 door Nettie Roosevelt. Uh, heren en dames, een korte typering, Gerbeukelkamp. Als je Lauw kort zou moeten typeren. Uh, uh, ik, ik vind het een uh, buitengewoon interessante man. Ik, ik, ik erger me altijd als, als er een beetje lacherig over hem gedaan wordt. Uh, uh, hij zei op een gegeven moment gewoon bij een glas uh, bier of een kopje koffie... ik ben de wedergeboren Jezus... En niemand sprak hem tegen. En dat was het dan. Ik, uh, ik vind het een geweldige man. Uh, niet dat ik erin was. Als kind kwam ik het centraal station uit en daar stonden ze allemaal. Ik was toen al erg door gefascineerd. En mijn ouders ook. Buitengewoon interessant. In 1998 schrijft u een toneelstuk uh, over hem. Uh, waarom op dat moment? Nou ja, ik heb het al een beetje gezegd. Als kind was ik er al door gefascineerd. Mijn ouders waren zeer anti-religieus. Maar die waren eigenlijk heel erg veel mensen. waren buitengewoon gefascineerd door die, door, die, door die man... die zomaar riep van ik ben, de, de, ik ben het lichaam van Jezus. En, uh, maar toen was hij natuurlijk al een hele tijd dood was er in die nee, periode. Nee, toen was hij helemaal nog niet dood. Nee, toen was hij nog niet dood. Nee, toen ik Toen een kind was. Toen toen een toen een nee, toen, nee. Ja. Toen, toen, toen was hij al een ja, ja, ja. hele tijd dood. En ik, wilde, ik had al heel veel geschreven... En ik had nog nooit iets heel fundamenteels over religie gedaan. Uh, over de waanzin van religie. En, en dat, en dat is ook een moeilijk onderwerp te pakken natuurlijk op de neel. En toen stuitte ik hier weer op en dacht ik... ja, dat is mooi. Plus natuurlijk dat er een hele moderne kant aan zat. Want Mientje is dus na de dood van Lau in Spanje gaan wonen. Heeft daar een camping geëxploiteerd. Ge dus het stuk speelt hij voor een groot deel ook heel modern af op een Spaanse camping. Ja, goed. Uh, Wim Zouw, u, u zei het net al even. U heeft hem gewoon aan het werk gezien in uh, Frascati in Amsterdam. Ja, in de jaren 50 nog. En ik kwam een beetje te laat. De zaal was vol. Er heerste een lacherige stemming. Want Lau had net gezegd, ja, met God zit het wel snor. Ja, dan heb je meteen de lachers op je hand. Het was ook druk, ik moest staan en ik kon er geen touw aan vastknopen. En na een kwartier was ik zo doodgetetterd dat ik ben weggegaan. Later, toen ik zijn teksten las, merkte ik dat het geen totale onzin was... Alleen, ja, hij was opgegroeid in een uiterst conservatief christelijk milieu. Elke dag de Bijbel lezen, zondags twee keer naar de kerk. Zijn vader was oefenaar, die kwam bij mensen thuis prediken. Het roepertje werd hij genoemd. Geluk. Het roepertje, ja. Omdat hij dat zo vaak deed. Ja. ja, dus Lau sprak in wat dan heette de talen Kanaans een mengseling van Statenbijbel en 17e en 18e eeuwse predikanten. Normale mensen konden daar geen touw aan vastknopen. Dus, dus moeten we ons een beetje de wereld uitknielen... op een bedviolen van Jan Siebeling voorstellen... de jeugd van, van Laude Palingboer, zoiets. Ja, kijk, hij... Hij wisselde het af met hele leuke uitspraken. Kijk, zijn aanhang bestond uit de eerste generatie mensen... die niet meer kerkelijk waren. En die hadden de oorlog meegemaakt. Jonge vrouwen hadden de kinderen door de hongerwinter mee heen geholpen. Daarna kwam een tijd van schaarste en ellende. En jaren vijftig stonden die kinderen eindelijk op het goede spoor. En toen dachten die vrouwen... Ja... Was dat nou mijn leven? En toen zei Lo, nee, er is nog wat. He? En wat was nou de kern van Lo's leer? De schepping, de aarde, de mens... die zijn alleen maar werkmateriaal voor God of de Satan. En Satan heeft de mens veroverd door het denken. Het denken is uit Satan. Als je dat weet, dan kun je Satan bestrijden... En Lau is de eerste die de Satan teniet niet heeft gedaan... en dan ook kan zeggen, met God zit het wel snor. En hij was natuurlijk antikerkelijk, zoals zijn aanhangers ook. Hè. Hij zei, de kerken hebben wel het wetje, maar niet de werking... Uh, de theologen logen en ze liegen nog steeds. Maar van, van denken we het erger en wat moest je dan doen om uh, uh, Satan uh, te neutraliseren en uit te schakelen en God te vinden? In plaats van denken moest je. Ja, hij, het, het wonderlijke van de hele Lauwbeweging is dat hij geen directieven had. Hij had geen, geen evangelie. Hij, hij had zijn zo en zo moet je leven. Wat meneer Zaal nu zegt, dat was het eigenlijk. Dat was ook de horizon. En dat van zijn denken. En dat predikte hij. De materialisatie van, van, van... het geestelijk leven in hem... en in, in de kopjes thee en in de sigaartjes. Dat was het. En ja. er was verder... geen, geen, geen, geen richtlijn, geen, geen... organisatie. Dat was er allemaal niet. Nee, hij heeft nooit een methode ontwikkeld... Nee, nee, nee. om via Satan... in God te leven. Dat betekende als hij zijn wonderlijke toespraken hield... dan was het Mien, zijn vrouw... die dat verknipte en aanlengde tot praktische regeltjes. Zullen we even de boel op een rijtje zetten... voor mensen die misschien nog nooit over het leven van Laude Palingboer hebben gehoord? Uh, Wim Zaal zei het net al even, hij komt uit een heel streng gelovig milieu. Hij begint het leven gewoon als Laurens Voorthuizen... geboren in 1898... Um, het, het gezin staat wel onder invloed van Jelle Adema. Ja, Begrijp ja. Ik? De, de, de Pinkstergemeente, evangelisatie, uh, is, is die daar gevoelig voor? Begint daarmee zijn idee dat hij ook predikend door het leven zou kunnen? Uh, ja, je moet het niet te veel als oorzaak en gevolg zien. Maar hij herkende, kijk, een kerk heeft vier pijlers. Dat is de theologie, de kerkleer. Dat is de liturgie, de, de vormgeving van de eredienst. Dat is de moraal, dat zijn de leefregels. Kijk, drie, die drie pijlers kan iedere dominee, iedere student, iedere pastoor leren. Maar de vierde pijler, dat is de mystiek... En ja, dat is de rustverstoorder in de kerken. En als die verstikt wordt, dan missen de mensen iets. En Lau bracht die mystiek terug. Daarom kon hij ook zeggen... Uh, de Bijbel is maar een bijbel. De hoofdbel is de innerlijke ondervinding. Het rechtstreekse contact met God. En dat heeft hij via allerlei innerlijke conflicten... Waar hij later een soort roman van heeft gemaakt. Zo einde jaren dertig verworven. Ja, het begint allemaal met een visioen wat hij heeft. Dan is die visser... Ja, hij heeft een ja, visioen gehad. Hij heeft wat hij zelf zegt, op de bodem van de hel gelegen. Uh, niet duidelijk hoe lang is het geduurd. Soms is het zeven dagen, dan is het veertig dagen. Waarom het vlees van zijn botten viel. Ja, zo'n religieuze, extreme ervaring, die natuurlijk wel vaker bij profeten uh, ontstaat. Uh, en vanuit daaruit daar verwijst hij ook heel vaak naar, naar die uh, mysterieuze mythische ervaring die hij op uh, vrij jonge leeftijd had. En, en dat heeft hem geroepen tot God en dat heeft hem. Ja, de weg geweest als zijnde. Ik ben, een, uh, ik, ik, ik ben de vleesgeworden uh, god. Ja, hij, hij kan over drijfzand lopen. En, uh, dat, dat, dat was nog dus... niet vertoond, over drijfzand. Ja. Ja. Ja, Ga verder. Um, hoe wordt dat in zijn eigen kring ontvangen? Hij is dan uh, uh, visser. Hij is getrouwd met een rijke boerendochter. Treintje... Um, wat, wat vinden ze van die lauw die maar van alles roept... en nu ook nog een visioen heeft gehad... dat hij eh, eerst is die geloof ik alleen maar Christus en nog niet God. Ze vonden hem vooral vervelend. He, uh, zijn tweede vrouw Mien... die sleepte hem naar allerlei kaartavondjes toe... omdat hij zo de behoefte had om te getuigen. En die mensen dachten lekker avondje klaverjassen. En daar kwam de halve Bijbel over ze heen. He, en langzamerhand, kun je zeggen, is hij een geestelijk leider geworden. Maar toch onder invloed van Mien ook vooral. Hè? Onder die invloed gestuurd, van Min, ja. Ja, want die Mien, die, die, die, die is echt helemaal... Hij is getrouwd en ik geloof dat die Mien, die dringt zich gewoon binnen hè, in dat gezin. Net zoveel op en omlauw totdat de eerste vrouw maar... Ja, min was ook een stuk jonger. En uh, Min Aftij. zal ongetwijfeld van hem gehouden hebben. En die zag waarschijnlijk ook zo ontzettend zoekende geweest... in religieus opzicht. En heeft min of meer bewust besloten... ik ga van... Uh, Lau is mijn, mijn project in het leven. En ik, ik, ik zie in hem uh, ja, uh, Jezus. En later heeft zij verklaard... jij bent niet Jezus, jij bent God. En, en zo heeft ze hem gestuurd. En Lau liet het zich voor een groot deel althans uh, aanleunen. Zijn echte succes begint als hij uh, ophoudt om visser te zijn... en ook allerlei andere dingen die hij heeft gedaan. Maar als die paling gaat verkopen op de markt in Amsterdam? Ja, het grote keerpunt is 1950. Dan brengt Mien hem zo ver dat hij zegt... ik ben Jezus Christus lichamelijk. Ik ben de eerste mens die niet meer in Satan, maar in God leeft. <coughs> en dat trekt volgelingen aan. En hij was een toneelpersoonlijkheid. He, uh, iedereen ging op het puntje van zijn stoel zitten... als Lau begon te praten. En hij had invloed in die kleine kring, 1950 tot 1954. Enkele tientallen mensen, die kon hij nog beheersen. Maar als de groep groter wordt... En als die groep in 1956 naar het Witte Huis bij Muiderberg verhuist... waar Lau een bovenverdieping uh, bewoont, waar Lau een maandelijkse salaris krijgt... Ja, dan begint de groep en Mien de boel langzamerhand over te nemen. Laten we even gaan naar die Amsterdamse periode nog. Hij staat op de markt. En op elke dinsdag is er in Frascati, uh, uh, waar u ook bent geweest... is er een bijeenkomst die door velen bezocht wordt. Boy Hazes en Ineke Veenhoven als Lauw en Mien... in het stuk van Ger Beukkamp, Gods Palingboer. die gaan over die periode. In u allen wil ik zeggen... De Satan wordt in alle vlees gekruisigd, Maar het is nu het einde. Het einde komt en Gods werkelijkheid is nabij. En de bewustwording wordt gegeven, want de Lau-mensen verstaan mij hier... in Frascati, in het hart van Amsterdam. Zij verstaan dat zij het niet wetend weten en niet de dingen zelf. Want de Satan is immers alles kwijt als hij het weten van de stof niet meer krijgt. Je moet gaan staan, lauw. Dus bent u niet in de duisternis... Want het weten is het licht, maar de denker is in de duisternis en uw weten gaat over naar het al. U zult spreken uit het onmiddellijk weten, want het weten is het licht, het weten is God. God gaat mens worden van de schepping uit, dus hoeft niemand te wachten tot God komt, want de kennis van God is er al, want God stelt zich van stof uit lichamelijk. God had de mens voor de eeuwigheid geschapen... maar het is buiten God gevallen en dat heet de dood. En daarom moeten zij de dood sterven. Buiten God moet men sterven. In God kunt gij niet sterven. Zo is het. Alles is God en lauw dus ook. Is, is, is dit overigens... Uh, zijn dit rechtstreeks teksten van Lauw? Het zijn rechtstreeks teksten, ja. Rechtstreeks van Ja, ja, ja. ja, ja het ja, ja, ja. uh, je werk. Uh, ja, en uh, wat meneer Saal zegt, als je het goed leest en analyseert... dan is het nog niet eens zo'n grote onzin als het op het eerste gehoor lijkt. Maar het is ook, denk ik wel, de betovering van die woordenbrei. Het is niet de letterlijke betekenis. Het, dat, dat voortronken van die, van, die, van, die, van die bijbelse taal... dat heeft iets bedwelmends. Dat heeft het nog steeds, hè. overigens niet alleen bij Lauw. Ik denk dat dat ook heel veel mensen aansprak, die bedwelming. Ja, hij heeft het al over lauwe mensen, Maar wat is dat nou precies, lauwe mensen? Dat is een aanhang, ongetwijfeld. Maar wat gebeurt er met een lauwe mens? Ja, dat is nou het, het gro een groot verschil tussen lauw en andere sectorleiders. Die zeggen, als je je mee gelooft, ben je gered. En je buurman is natuurlijk verdoemd. Lauw zegt als je in Lau bent, dan ben je er nog lang niet. Je moet een hele lange ontwikkeling doormaken... om Satan te niet te doen en in God te leven. Maar de mensen wilden geen lange strijd hebben. Toen Lau zei, als je eenmaal in God bent... dan zijn daar twee blijken, twee tekenen... Je kunt niet meer ziek worden en niet meer sterven... want je leeft in God en je hebt ook geen behoefte meer aan seks. Wat deden de volgelingen dus? Nog, dus? Die zeiden niet na een paar jaar, maar na een paar weken... Oh, ik heb geen behoefte meer aan seks. Nou, dan kan ik ook niet meer ziek worden en sterven. Die maakten de grote sprongen. En, en Lau zag dat het allemaal misging. En... Lau was daardoor eigenlijk ook niet zo fanatiek in Lau... als zijn meeste volgelingen. Lau zelf kon om zichzelf lachen. En Lau zelf heeft wel eens onder Mientje uitge... zich uitgewrongen. Want Mien zei, jij bent Jezus... En dan zei Lau, ja, maar ik ben Jezus Christus alleen lichamelijk. En later zei ze, jij bent God. En dan zei Lau, ja, Lau zegt niet dat hij God is. God zegt dat hij Lau is. Toch altijd een slag om de arm houden. Lau kon ook heel vrolijk zijn en lachen... En dan werd hij door mientje tot de orde geroepen. Denk erom, je bent god. <laughs> Dat gaat zo niet. Maar hij gebruikte ook vaak de grap... ...lauw is niet lauw. Maar lauw dan in de betekenis van... Uh, uh, lau, de lau, de ja. Dat is een van zijn favoriete grappen. Ja. Maar hij maakte ook veel slachtoffers om. Met wat meneer Saal net zegt. Door het fanatisme. En mensen die het inderdaad zo serieus namen. Maar door huwelijken kapot gingen. Uh, hij is een keer uh, gezoerd ook aangeklaagd. Vanwege voor, uh, mensen die zelfmoord... Die zo hysterisch werden, die zo uh, zich totaal overgaven aan, aan, aan, aan wat zij dachten dat Lauw voorschreef, dat er heel veel ongelukken ook uit voortkwamen. Ja, er zijn ook Fanatisme. ouders die hun kind, geloof ik, niet naar het ziekenhuis hebben gebracht. Dat soort dingen, dat, ja, ja. Wel moest daar is in die zin, nog een zaak voor in Deze leek ja. de hele secte ook natuurlijk op, nog heel erg op wat we nu nog steeds zien en wat uh, alle godsdiensten voor een deel uh, ook uh, aankleeft. Was het nou zo dat de meerderheid van de aanhang vrouw was? Ja, ja. Want als we die beelden van dat huis en alles... Dan, ik herinner me heel vaak beelden van Lau... en altijd heel veel vrouwen. Heel veel vrouwen. Ja, je kunt zeggen... meer dan driekwart van de aanhang waren vrouwen. Ja, Jos zegt dat huis... Uh, uh, uh, u zei het net, uh, Wim Saal, ook al even... het Witte Huis in Meijerberg. Op een gegeven moment gaan ze, betrekken ze dat huis. Het wordt gekocht, meen ik, door een, een, een rijke aanhanger van Lau. En dan leven ze daar als één grote familie. Eigenlijk was niet de bedoeling dat ze daar zouden leven. Het zou een werkhuis worden. Lau gaf ook een krantje uit. Dat werd daar dan gestencild enzovoorts. Maar in werkelijkheid kampeerden meestal wel een stuk of twintig... aanhangsters van Lau in het huis. Die hem dan ook eigenlijk 24 uur per dag controleerden. Hij, hij verloor zijn vrijheid... Uh, Lauw was... Uh, hij kreeg bijvoorbeeld uitnodigingen om in Amsterdam te spreken... maar zijn aanhang dacht dan... ja, maar de trawanten van Satan die willen hem vermoorden. En dan ging vijf minuten voordat Lauw uit het Witte Huis vertrok... ging er eerst een auto met een man die als Lauw was gekleed en gegrimeerd... En vijf minuten later dan Lau. En dan reed hij over grote omwegen naar Amsterdam. Er werd dus een, een hele griezelcultus ja, rond Lau opgebouwd. Ja. Waar hij zelf uh, kamerlijk onder geleden heeft. Hij is een beetje teleur, diep teleurgesteld geweest in, in zijn eigen aanhang. Ik geloof dat er ook een strenge hiërarchie is in het Witte Huis. Mien staat... Aan het hoofd. Ja, uh, Harrimoes die schrijft in uh, Voer voor Psychologen. Dus het laatste hoofdstuk, beschrijft hij een bezoek aan Lau. Dat was nog niet in het Witte Huis. Maar uh, eerlijk gezegd, het is ontzettend goed geschreven en leuk geschreven. Eerlijk gezegd, geloof ik dat hij het uit zijn duim zuigt. Wel uh, gebaseerd op research. En die beschrijft dus ook dat hij in een kamertje komt met uh, Jan Henders, zijn vriend. En uh, dat Lauw. Uh, Werkelijk bedolven is onder een, sowieso een hele grote uh, Angora-kat. Maar voor de rest heel veel vrouwen die op hem gaan zitten... en tussen zijn benen gaan zitten en hem een sigaartjes uh, geven. Wel vijf, zes vrouwen die op hem zitten. En, uh, Liefst in Babydoll. Dat was toen ja, zou, zou dit sexy. Of, of, is het, of is het de werkelijkheid van Mully zelf? Nou, ik, ik, maar goed, ik, ik geloof de, het niet de, helemaal. Wat Mully zelf bij hem denkt, bedoel ik. Wat hij graag zou zien. Maar goed. Dat zou kunnen. Ja. Die verhalen gingen natuurlijk wel. Hij baseerde zich wel degelijk op, op enige waarheid, ja. Maar je ja, hebt... ja, maar kijk, die vrouwen waren er zelf bij, hoor. Ja, ja, ja. Maar er, er zat ook show in. Hij kreeg bijvoorbeeld een aangekondigd bezoek van een predikant. En toen zorgde hij echt als provocatie... dat hij te midden van knappe vrouwen in babydol zat. Ja. Maar is dat niet een van de dingen... Want we hebben het over jaren 50, we lopen naar de jaren 60... Dit is, is dit ook niet een soort ludiek alternatief, religieus ludiek alternatief? Mag je, mag je het daar ergens plaatsen? Ja, van Lau uit, Ja, niet ludiek bedoeld, maar vooral door de volgelingen niet ludiek opgevat. Kijk, Lau zei groei. Maar die volgelingen die wilden rangen en standen. He, en dan was hij verplicht via Min om die rangen en standen te scheppen... met aardsengelen en hoekengelen en poortengelen... en aangenomen zonen en uitgeroepen zonen. Het was daar één, in het Witte Huis, één gedoe met ellebogen. De vrouwen zeiden dan ook, als je de oorlog hebt meegemaakt... en de hongerwinter, maar het Witte Huis niet... heb je niks meegemaakt. Met... met aan het roer. Ik, ik heb uh, in het begin van de uitzending hoorden we een stukje daarvan. Het interview wat Nettie Roosevelt met hem maakte in 1967. En dan zie je Lauw en Mien naast elkaar zitten op de bank. Zij voert grotendeels het woord. En uh, na alles wat ik al gelezen had, zat ik naar die beelden te kijken. En toen dacht ik, het, zij is het echt. Zij is degene die volledig de dienst uh, ja, als, uitmaakt. Ja, als, als, als je samenleeft met God, dan moet er een profeet zijn. En dat, dat was Mietje. En, en de profeten die gaan inderdaad rangorders instellen... en die gaan evangeliseren. Terwijl God zelf denkt, geen mij mijn borrel maar. En maar Mientje heeft hem gestuurd. Een mientje heeft hem gemaakt. Hè? En toen, op een gegeven moment uh, had hij uh, er wel genoeg van... om, uh, om, um, om Jezus te zijn. Zegt, nou ja, dan ben je nu God. Wat moet ik dan doen? Ja, niks. God doet niks. Wij doen de rest. Ja. En zo is en het. Met zei, God zei... <coughs> en mien was toen. Ja, ja. Dus hij is geneutraliseerd en gegijzeld door Mien in zekere zin. Ja, ja maar dat geldt natuurlijk wel voor bijna elke religie. Hè? De profeten zijn, uh, zijn uh, stringer in de leer dan de oorsprong. wel bij Paulus en Petrus ten opzichte ja. van Jezus natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Laten we gaan luisteren weer uh, een stuk, uit het uh, toneelstuk van Ger Beukenkamp van het, uh, voor het theatergezelschap. Misschien dus is het goed om even te zeggen dat in deze scène uh, is een van de uh, uh, volgelingen die zijn, zijn vriendin gevolgd, want die wilde absoluut dat die vriend, zijn vriendin redden uit de handen van, van, uh, van, van, van Lau. En Mientje probeert hem nu in deze scène helemaal af te breken, ja. zodat hij ook kan toetreden. Het regime van Mien, dat krijgen we nu eigenlijk ja. te horen. Je bent een kleine, glibberige strandzoeker. Mientje, Mientje, rustig nou. nee. Nee, hij moet weten dat hij hier, staande tegenover de lichamelijke Jezus, niet zijn eigen drek in gouden schaaltjes moet opdienen. Maar hij weet al lang dat de verzengende vinger Gods eens zijn reet zal openspleiten. Ja, want de eerste kerel dat ik jou zag, mannetje, wist ik dat jij er zo een bent die alleen door zijn reet kan ontvangen. Zo ben jij, bruine smeerlap. Daarboven komt er bij jou hetzelfde uit als daar beneden. De adem die jij verspreidt is niet de aarde. Dat is de vijfde Egyptische plaag wat jij er allemaal uitbraakt. En nou wil jij deze tuin van bijbelse waarheid en openbaring onderscheiden... als jij nog één stap in genade op de aardbodem wil zetten... dan zal jij lauw moeten dienen tot al het vlees van je botten gesmolten is. De schuld en de zonde die jij probeert te overschreven is van zulke sodomitische omvang dat jij de lauw... die de lichamelijke Jezus is, op je knieën moet danken. Dat je een ogenblik in zijn nabijheid kan zijn. En hey, min, min, je stampt de jongen de grond in. Lauw, sommige mensen moet je slaan tot hun eigen troost. Want Christus is niks voor zwakke karakters of slijmjurken. Maar er komt een dag... dan dat de heilige geest ook zijn verwende kop binnen... Hou je van sigaren, jongen? Later, lauw. Eerst moet hij opkrabbelen uit de hele put waar jij ook zeven dagen en nachten in gelegen hebt. Ja, ik, vind het, ik blijf het van een onvoorstelbare, gruwelijke schoonheid vinden in alle eerlijkheid. Dat is het ook. Dat, dat ja, was de... het bijzonder ook. Die, wat, die, die, die grofheid. Dat, uh, uh, uh, religie is niks voor slijmjurken. Dat. dat... Het is, niet, is niet voor watjes. Dat is misschien ook wel zo. En haar volkse kant die buiten ze helemaal uit. Terwijl het niet per se een volkse vrouw was. Maar ze wist heel goed de psychologie van die mensen te bewerken. Ja, ja. Gerbeukamp, hoe zijn de reacties op het toneelstuk? Want ik begrijp dat er nogal wat volgelingen bezwaar hebben gemaakt. Ja, tegen de, de manier waarop je. de eerste ook, ook de zoon heeft bezwaar gemaakt. Op de eerste try-out hadden we een aantal volgelingen. die woedend wegliepen. Ook dingen riepen tijdens de voorstelling. Um, ja, die, die voelden ze zich toch uh, teniet gedaan. Of in ieder geval, uh, Lauw niet... Uh, in, in zijn waarde gelaten. Terwijl Lauw toen al heel erg lang dood was. Uh, Lauw kan niet dood. Lauw uh, kan niet dood. En uh, er is ook gedreigd met een proces, omdat Mientje, deze jongen waar ze het nu tegen heeft, later in het stuk, m, uh, gebeurt van alles, maar met één grote slag, met een, met een soeplepel, uh, uh, doodslaat. En uh, dat is dus bijna een zaak geworden, dat is geschikt. Uh, dus ja, er zijn nog steeds volgelingen die dit uh, in de gaten houden. Um, in... Lauw is een uh, uh, god, maar Lau voorspelt zoals heel veel mensen die we behandeld hebben in onze serie dat ook gedaan hebben. Lau voorspelt ook het einde van de tijd. Hè? Ik geloof 1972 dan zal het afgelopen zijn. Nou, hij heeft daarbij ook altijd enige voorzichtigheid betracht. <coughs> maar uh, hij zegt wel, uh, de atoombom brengt het einde. En het verdwijnen van de zuurstof uit eerst de grond... en dan de bomen en dan de lucht. De mensheid loopt op zijn eind. Zoals uh, veel secteleiders zeggen natuurlijk. Uh, en dat namen de volgelingen over. Maar... Het betekende toch niet zoveel voor hen als uh, de regeltjes. Uh, kijk, het is duidelijk, nadat Lau in het Witte Huis is gegaan... neemt geleidelijk Mien en de groep de macht over. Lau raakt een tikje ontgoocheld. Hij zegt ook tegen volgelingen van het Eerste Uur... en ik heb er een paar gekend... Als je niet kunt geloven dat ik het ben... hoop het dan tenminste. En andere keren zegt hij... Ja, de mensen redden... al zijn het er maar tien. Hij durfde zelfs het getal van de apostelen niet te noemen. Hij raakte ontgoocheld. Hij zat soms boven op zijn zolderverdieping in Muiderberg... in zijn eentje maar met de kat te spelen en te huilen. Hij had het gevoel dat... God, dat hij mislukt was en dat God nu de wereld had opgegeven. Nou, het is heel tragisch. Maar ja, er zijn meer profeten natuurlijk die zichzelf overleven. Maar die groep die draaide maar door onder leiding van Mien. Die groep... Uh, deed de verspreiding van het maandblad lauw in heel Nederland, in België, in Duitsland... Hebben we enig idee om wat voor getallen het gaat als het om aanhang gaat? Het is de tijd dat de kerken langzaam maar zeker beginnen in te zakken. In de eind jaren 60, midden jaren 60, het begint een beetje minder te worden. Wat van, is er iets van bekend? De harde kern ongeveer... 600 mensen. Dat lijkt niet veel, maar wat ik in mijn omgeving ook merk... ja, ik was nou relatief jong natuurlijk... is dat heel veel mensen... Ja, absoluut zich niet aansloten... maar buitengewoon gefascineerd waren. Vaak met een wat lacherige ondertoon... zoals wij die hier nu ook alweer hebben. Maar toch gefascineerd werden werd door die doodgewone man... die, die ongelooflijke aantrekkingskracht had. Dus Roem was eigenlijk groter... dan het aantal volgelingen rechtvaardigd. Je... Ja, ja, het aantal echte volgelingen ja. was niet zo groot... maar van mensen die zeiden... ja, dat hij God is. Nou ja, dat moet je met een korreltje zout nemen. Maar die man is toch niet niks. Ja, ja, dat je, waren de duizenden. Jezus en Mohammed zijn ook zo begonnen. <lacht> toch, ik bedoel ook. met Een klein ad, winkeltje. Het uh, is ook uitgegroeid. Ja, je zegt net, ik, ik erger me aan mensen die er lacherig over doen. Maar hij drinkt dat persoonlijk ook eigenlijk af. Ja, hij, dat vind ik dus is, niet. Het dus, zelf wel ja, Ik moet ook altijd weer om lachen, ook. moet ik eerlijk zeggen. Maar... Ik, ik vind, vind hem een beetje neerbuigend. Omdat, nou ja, wat ik net al zeg. Jezus is ook zo begonnen. De Dalai Lama, noem ze allemaal maar op. Uh, de, ja, maar het maar... heeft iets heel komisch. Zeker als je hem ziet. En mensen die uh, nu naar de radio luisteren. Ja. Moeten zeker op uh, YouTube of zo heel even kijken. Nou, het is een klein, dik kaal mannetje. Ja, maar... Permanent met een sigaar in zijn hoofd. Ja, en de dachten hij... dat er allerlei ja. vrouwen tegenaan willen liggen. En, uh, dat hij... maar daar was je juist voor volkse mensen ontzettend aantrekkelijk. Ik bedoel aantrekkelijk. In de zin ja. van, uh, ze namen hem serieus. Ja, de ja. mensen willen God aanpakken. Maar hij maakt zelf de hele tijd grapjes. Ja. Met alles wat hij zegt. Ja, Maar waarom zou God niet grappig zijn? Ja, ik praat nu zelf als God. Maar als Lau. Waarom zou God niet grappig zijn? Hij vindt het op een gegeven moment inderdaad helemaal niet meer grappig. Want ik begrijp dat hij zelfs in 1965 het liefst zou willen vertrekken naar Amerika. Dat hij het wel een beetje uh, gehad heeft. Um, hij zit ook met een ingewikkeld probleem. Want Lauw kan niet zondigen, Lauw kan niet ziek worden... en Lauw kan ook niet sterven. Um, op negen, in 1968 willen ze weg uit dat Witte Huis... en vertrekken ze naar België. Ja, het zat zo... Er waren regelmatig, het is al aangestipt, processen, echtscheidingsprocessen bijvoorbeeld. Waarvoor Lau dan werd opgeroepen als getuige. Omdat al die vrouwen in Lau waren en die mannen ja, die hadden die daar niet mee. Ja, die de mannen die, die, die, die telden niet meer mee. En daar ontrok hij zich aan, dan gingen ze vlug over de grens. En zo werd er dus een persfoto gemaakt in een hotel in Antwerpen... waar Mien achter haar favoriete drankje zat, champagne. En Lau zat er met zijn sigaar en een broek die wijd open stond. En die foto's kwamen in de kranten. En dan zei de volgelingen, ja, maar dat kan toch niet? God die met zijn gulp open zit. Waarop Lau meteen zei, ja... Dat is Satan in jou. Jij, dat is de denker. Hm? Als Satan met zijn koppietje vol brave gedachten door de straat loopt... en een oude dametjes helpt oversteken, hij is en blijft Satan. En God kan met een stel dronken sletten door de dansen. hij is en blijft God... Zie je wel, die open broek, dat was iets om jou op de proef te stellen. Kijk, dan moet je wel lachen als ja. je niet 100 in Lau gelooft. Maar goed. Theologisch is het toch een sterk vertogen, ja. tegelijkertijd. Ja. Het, dus ja, ja. Er, zit, er zit het ingewikkelde bij deze man. Aan de ene kant is het natuurlijk dat je denkt, het is grappig. Het heeft iets aandoenlijk grappigs. Tegelijkertijd zijn die teksten ook soms, wat we net jullie speelden, ontslagwekkend. Het, is het sluit aan bij een soort ontslagwekkende traditie Absolute. van de schrift. De, de, de, ja, het, het, is een, het is een opgevoerde historie. Het is uh, re, religie sowieso, vind ik. Maar als je, als je, dit is een totaal doorgeslagen godsdiensthistorie. En je hebt hele brede kanten. Het, is de extreme... het sluit alles uit, verder. Maar, uh, maar Wim, jij, jij hebt vrij veel verschillende van dit soort figuren ook bestudeerd. Ja, ik zie het van... wel enigszins als een visionair. Als iemand die... Gelb-Beukenkamp zal zijn haren uit zijn hoofd trekken... die kennis heeft van verborgen dingen. Maar hij zat in een kerkgenootschap in zijn jeugd... dat daar geen plaats voor had, geen kanalisatie voor had... ook geen methode voor had. Hij was totaal aan zichzelf overgeleverd. Ja, en toen kwam hij van kwaad tot erger. Zeker natuurlijk onder invloed van Mien, die alles... Uh, ...duidelijk als, als gehakt voer aan de volgelingen wilde verkopen. Maar goed, ze, ze dreven dus af naar België. Dat had ook een economische reden, toch? Ja, ja, ja. Heel kort kan dat. Hoe komen ze in al die tijd aan hun geld? Met de verkoop van het maandblad lauw of giften van uh, aanhangers? Nou, uh, de secte werd altijd uitgebreid door de optredens van lauw. En hij was op een dag, zei hij, uitgepraat. En toen is hij nog maar één na jaren één keer in Frascati teruggekomen. In 67. En dat was een mislukking. Hij heeft maar vijf minuten gepraat. En de rest werd gev gevuld door Mien en de volgelingen. Ze zitten op een gegeven moment in België in een, een gehuurd huisje. Vol met lauwmensen. En dan... Wordt Lau ernstig ziek. Lau die niet ziek kan worden. Lau die niet kan doodgaan. Hij heeft longontsteking. En ze zijn er om hem, in die groep om hem heen, is er heilig van overtuigd dat hij niet dood kan gaan. En hij wist dat hij stierf. Hij had uh, in onderdekking van de duisternis was er wel heus wel een dokter gekomen. Hij had uh, water in de longen. En dat kan er in een ziekenhuis heel goed uitgehaald worden. Dat is geen gevaarlijke operatie. Maar ja, als Lau naar het ziekenhuis ging... dan gaf je toe dat hij ziek was. Dus dat mocht niet. Hij. hij is daarin gestikt. Ja. Laten we nog voor de laatste keer gaan luisteren... naar Boy Hazes en Ineke Veenhoven... van het Amsterdamse gezelschap Toetsteen... en het stuk Godspalingboer Boer van Ger Beukenkamp. Mintje, het is afgelopen. Als er maar tien mensen meer in mij hadden geloofd, tien, dan zou ik nooit gestorven zijn. Jij kan helemaal niet sterven. Jij bent de eeuwige God, de eeuwige. Voor altijd, Lau. Wij laten jou niet sterven. Wees maar niet bang. Ik ben niet bang, Mien. De eerste dood is uit een vrouw geboren zijn. En als die overwonnen wordt, dan zal de tweede dood geen verlies meer zijn. Ik was de lichamelijke Christus op aarde. Mijn lichaam was Christus die op aarde gekomen is om u dit lichaam te tonen. Ik ben het woord en de geest die vlees geworden zijn. En zo is het. Wil jij nog kippensoep, lauw? Ja, super die poepie, lekker. En neemt allen hiervan. En kom nader tot mij in die daad. Want ik zeg, deze krachtige soep is en het lichaam van Mien... en het bloed van Mien. Onze Mien die de gestalte der liefde is. Nuttig haar transsubstantie, want zoals in de kerk de wijn... het bloed van Jezus is, zo is deze soep het lichaam van Mientje. Als jij sterft, Lau, dan sterft de wereld en dat gebeurt nooit. Maar de mensen zullen me toch nog willen zien en horen, Mien? Dat doen wij nou wel met een bandrecorder. Jij hebt je laatste woord gesproken, Lau. Maar wij, de mensen om jou heen, zullen je prediking voortzetten... Maar Dit is ook, uh, even nog, uh, um, Wimzaal... wat je nu ook hoort is natuurlijk... dit is toch ook wel een, een, een ratje toe... een allergaatje alle gaatje van uh, theologische uh, uh, tradities... door elkaar gehusteld. Dat, dat is tegelijkertijd ook allemaal. Ja, ja maar kijk, uh, theologie en al die theorieën en richtingen zijn niks. Het gaat om de mens die dat in zichzelf verenigt en uit. En... Lau is helaas, zeg ik bijna als profeet mislukt, uh, bij mij overweegt in terugblik toch een lichte sympathie en een lichte deernis. In ieder geval hoor ik niet tot de mensen die een lange neus tegen Lau trekken. Voor de groep in ieder geval is het een schok. Hij sterft op 23 maart 1968. Ze kunnen niet geloven dat het gebeurt. Ze roepen urenlang, Lau komt terug. Nou is het verhaal zelfs dat vrouwen uit de groep hem nog warm proberen te houden, Gerbeukenkamp. Ja, dat zit ook een stuk op het eind het is, uh, is, het, is, het, is, het is een waarheid die ze niet kunnen accepteren. Hij is niet dood, dus ze proberen zijn lichaam letterlijk fysiek uh, warm te houden... door naast hem te gaan liggen, op hem te gaan liggen. En dat heeft vrij lang geduurd. Uh, erg lang zelfs. Dat, nou ja, dat, iedereen kan zich voorstellen wat er met zo'n lichaam gebeurt. Dat was werkelijk niet meer te doen. En toen is na 14 dagen toch is ingegrepen en is in een zinken kist. Want het was natuurlijk een, een staat van ontbinding, is hij is begraven. Het is te gruwelijk verwoorden, inderdaad. En hoe gaat het verder, nog als laatste, met Mien en de lauwmensen? Uh, aanvankelijk, door de schrik, komen alle lauwmensen nog eendrachtig samen. Maar dat duurt niet lang, want Mien werpt zich op als opvolgster. En zij was niet zo geliefd. Zij had niet die theaterpersoonlijkheid en dat charisma van Lau. En toen is de zaak verlopen. Je kunt twee stromingen nog onderscheiden. Eén hele kleine groep, die smelt tot vijf, zes mensen... volgt Mien naar Spanje. En een andere groep valt eerst uiteen... Maar later, als een soort jeugdsentiment, komen ze nog regelmatig samen. Gewoon een kopje koffie drinken en praten over vroeger. Zonder dat ze nog uh, denken dat lal god is. Alleen ja, het was toch wel een bijzondere man. En of daar nog iets van over is, ik zou het niet durven zeggen. Ja, Nien is vorig jaar overleden. Ja, ja. Er zijn nog steeds, onder onze kent sectes in de staatsliedenbuurt... er gebeurt nog steeds hetzelfde, met ander, onder andere namen. Maar het principe hè, van uh, mensen maken hun eigen uh, god, hun eigen profeet. Dat... En, en dat is eigenlijk ook de belangrijkste betekenis van Lau de Boer, Een man die voorbeeldige wijze zijn eigen god gemaakt heeft en een voorbeeld heeft gegeven. Dat is mooi gezegd. Absoluut. Absoluut. Ger Beukenkamp, Wim Zouw, Ineke veenhoven Haas, dus heel hartelijk dank. De deel 5 van Nederlandse zieners, profeten en genezers. Wilt u van deze aflevering een cd bestellen... dan moet u 7,50 euro overmaken op Giro 444600... ten name van de VPRO onder vermelding van zomerserie... en de datum van vandaag, 4 augustus. Wilt u de serie bestellen, dan is de prijs 30 euro... die u over moet maken op datzelfde nummer 444600. Straks... Na 11 uur in het vervolg van OVT, Russische aarde en Hollandse dromen. Rusland door Nederlandse oog. Deze zomer kunt u nog één keer genieten van acht bijzondere programma's van Hans Olink... die helaas OVT gaat verlaten. Geselecteerd uit zijn vele gemaakte documentaires over de Russische geschiedenis van de vorige eeuw... vandaag het deel over de verdwijning van de Nederlandse ingenieur in de goelog van Siberië. Tot zo! Straks om kwart over twaalf in de perstribune... hoofdredacteur Tom Roep neemt na veertig jaar afscheid bij zijn Donald Duck. Wat voor een man? Ja, en misschien komt Donald zelf ook nog even langs. Verder oud-voetballer Wim Rijsbergen over zijn carrière. Ze hebben nu nog steeds over 74 en 78. Als je dat nu zou beseffen, zou je misschien nog twee stapjes harder gelopen hebben. Aandacht voor Eredivisie-nieuwkomer Cambuur. En een gesprek met de maker van de tv-tunes van De Wereld Draait Door en The Voice. Ik ben ervan overtuigd dat het succes van het programma ook afstraalt op de muziek. Straks in de perstribune vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.